Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een van de bouwers van een windmolenpark in Groningen bedreigd. Het bedrijf Energy heeft aangifte gedaan. In een anonieme brief staat dat het bedrijf zich verrijkt... over de rug van de bevolking en dat het de leefomgeving verwoest. De schrijver dreigt met onaangename ervaringen... voor Energy en het personeel. Al vaker werden ondernemers die betrokken zijn... bij de bouw van windmolenparken in Groningen en Trenten bedreigd. Tegenstanders vrezen onder meer geluidsoverlast... Een dakloze heeft grote problemen op het Belgische spoor veroorzaakt. Hij had naast een seinkast van de spoorwegen een vuurtje gestookt om warm te blijven. Maar dat vuur sloeg vanochtend vroeg over op de seinkast... en daardoor is de dienstregeling in het honderd gelopen. De problemen zijn niet voor de avondspits opgelost. De Belgische spoorwegen verwachten dat alle reizigers wel vanavond... met het openbaar vervoer thuis kunnen komen. In Opmeer, in Noord-Holland, is een vleeswarenbedrijf ontruimd... nadat 17 medewerkers onwelwaren geworden. Bij het bedrijf werken zo'n 80 mensen. Uit een eerste meting van de brandweer is gebleken dat er ergens CO2 lekt. Het gebouw wordt op dit moment gelucht. En volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is iedereen aanspreekbaar... en lijken de onwelgewoorden werknemers alweer op te knappen.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 Ook sportminister Bruins noemt het goed nieuws... dat de Formule 1 na 35 jaar weer in Zandvoort neerstrijkt. Maar mogelijk zal het rijk bijspringen, belooft Bruins. Het weer is zonnig, 14 graden langs de noordkust... tot 18 graden in het oosten of zuidoosten. Morgen is het opnieuw zonnig, droog en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 tes doigts hey.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 .zfmzantvoort.nl 1 2 3 4 A bottle of wine, a dollar now, Get a bottle of wine, dollar now, Get a It's been.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 Your precious heart I I was standing You were there To dwell. This must be fake My lip starts to shake